Hé! Hey, Hé! Hey. ben jij wel 18? en heb je wel betaald? Ik, ik, ik heb een webkaart, ik ben een hele beroemde gebouwd. Ik, ik, ik, ik sta zelfs op een plaatje. En wanneer komt die uit? Een plaat uit? Plaat uit! trainingspak. Nieuw? Nee, dat, dat, dat is m'n commausie. Goh, mooie kleuren zeg. Ja, dat komt door de paddels. Precies wat ik bedoel. Op een heel groot gabberfeet, vol met trainingspakten. Stokken, de paddelman, heen en weer te hakken. Straks bij het gabbertje, iedereen moet los. Rote, witte stippen uit het grote bos. Met het G je boom en elfjes en kabatertjes. Dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Nou, nou, ik mag ook wel eens vreten met een hè? Trouwens, jij woonde toch in een boom, het paddelman? Nee, dit is mijn doos op paddelman, molens tot de vriend. Nou, mooie kleuren. Ja, precies wat ik bedoel. Op een heel groot gabberkler... We have a problem.